Dude.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 Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 6 kilometer file met drie kwartier vertraging. Alleen de vluchtstrook is open. Het is beter om richting Amsterdam om te rijden van Barneveld via Ede en Utrecht. Op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere en Knopendmeijderberg 2 kilometer file. A27 Almere richting Utrecht tussen Knopend Eemnes en Hilversum 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Like that, call it like a whole baby. Show them for your wicked like that.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 Dat was hem de heel van Sean Mendes. En tweet better. Ja, we gaan eens even kijken naar de eindstander van de wedstrijd. Die vanmiddag om half drie gestart zijn. We hebben het over AZ tegen Pek Zwolle. Gelijk spelletje daar. 1 tegen 1. Nou, in de kraker. Feyenoord thuis tegen PSV. Geëindigd in.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 Just as much as she can And she can on a dream ain't easy but the closer the knit closer the tights are the fit it. and the chills stay away uh, uh, yeah. keep them in stride for family pride you know that faith is your foundation oh, no, no. with a whole lot of love and a warm conversation but don't, don't forget today, today. making you strong where you belong and we're living in the love of the common people it's, why it's really hard on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 Me a drink to the left Said her name was Delilah Woo! And I'm like you should come out way Yeah, yeah. Is een party speciaal para ti, baby. Dus dat baby, de no te vea y tengamos een sí es que de de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 What's de geweldige artiest in deze Silo Green. Ja, dit is uh, een van zijn meest bekende plaatsen, Albert Jan. Dat was uh, Fuck You. Uh, ik heb even ooit oh, oh ja. Uh, Quarto 4 begonnen, de topper Atletico Madrid. En dan hebben we het over de Spaanse Primera División. Uh, thuis tegen Barcelona. Tussenstand 0-0. 0-0. Zodra ik het Die gedicht. Ergens in Amsterdam zat aan de bar met een glas een oude wijze man.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 Als op de morgen.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 Je hoort hem elke zaterdag en zondagmiddag zo rond kwart voor vijf. Het gedicht van de dag bij CFM. En ook dit was weer een mooie. Het ging over dromen. Hè? En je weet dat de meeste dromen zijn bedrog, Albert-Jan. Ja. <lacht> Heb jij dat weer? Heb ik dat weer? Hier is Marco Bazzato. Inderdaad. Zijn heet op Dromen zijn bedrogen.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 Van Marco Borsato. Vanavond is weer klassiek tijd bij CFM. Ja, want ook klassiek liefhebbers zitten goed bij CFM. Vanavond weer tussen 7 en 9 uur het CFM klassiek. Samengesteld en gepresenteerd door onze collega Ruud Jansen. Met vanavond een hoofdrol voor de dirigent van Karajan. Maar ook kleinere muziek zoals vioolsonates, pianomuziek. En de watermusic van Hendel zullen de revue passeren. Dus klassiek liefhebbers, vanavond tussen 7 en 9. Zie klassiek, samengesteld en gepresenteerd door onze collega Ruud Jansen, een aanrader. Dus lekker gaan luisteren vanavond tussen 7 en 9 naar de Zandvoortse radio. Nou, we gaan nog twee platen rijden tot aan het nieuws. En weer van 5 uur. En dan dus zit deze uitzending van Zandvoort op zondag er alweer op. Een van die twee is deze klassieker van de Clash en Wakta Keesbaar. The oil down the desert wind Have been shaken to the top The shaking through this cast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 Maar vanavond CFM Klassiek voor de klassiekliefhebbers tussen 7 en 9. Volgende week vrijdagmorgen de Wadertoren Sport live tussen 10 en 12... met samenstelling en presentatie van Henny Rukert. De programma's van uw lokale zender zijn boordevol informatie. En wij zijn er morgenochtend weer tussen 8 en 11. Een beetje verlaat, maar we zijn er wel. Jazeker, en overmorgen ook. weer. Dus hele fijne zondagavond. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Dan zijn we er weer op de zaterdagmiddag. Dag, dat dan. Doei.